Avond zitten Suske, Wiske en Tante Sidonia rustig televisie te kijken. Op het nieuws komt het bericht dat een dorp niet ver van waar Tante Sidonia woont getroffen is door een zware storm. Een tornado. Er zijn grote verwoestingen aangericht. Tante stelt voor naar de plaats van de ramp te gaan om er een kijkje te nemen. Nog maar net aangekomen op de plaats des onheils breekt een onweer los. Laten we maken dat we thuis komen. Hemel, die boom is dwars over de weg gevallen. Uf, dat liep goed af. Gelukkig heeft mijn wagen krachtige remmen. We zullen terug moeten rijden. Hé, hey, maar kijk eens tussen de wortels van die oude eik. Een tekstel van een oude put... Misschien is hier wel een schat verborgen. Ga eens even wegwisken. Kun je het weer beter? Natuurlijk. Kijk, met een stok door deze metalen ring en dan maar trekken. Oh, nu is het genoeg. De wagen in. We gaan naar huis. Die put interesseert me niets. Nee O tante. Ik wil weten wat erin zit. Hij sprake van. We gaan naar huis. Ik weet toch wel dat het een vergeetput is. Oh ja, en wie is daar dan in opgesloten? Antonneke, een toverheks. Daar opgesloten in de 15e eeuw. Zo, en hoe kom je aan die wijsheid, Wisken? O, oh, wij vrouwen hebben daar een speciaal zintag voor en uh, bovendien staat het op het plakkaat dat ik meegenomen heb. Stond dat bij die put, Wisken? Natuurlijk, tante. Dat is wel interessant, hè? Kom. We rijden even terug. Wie weet hebben we een historische ontdekking gedaan. Allemachtig, er kan nog niemand hier geweest zijn en de put is open. Pas op, tante, hij is diep. Er is hier iemand geweest. Hier is een voetspoor. Ik zal het eens nader onderzoeken. Hemel, deze vergeetput zal ik niet gaan vergeten. Heb je bij het vallen niet bezeerd, tante? Nee, alleen bij het neerkomen. Wacht, hier ligt een bezem. Daarmee kom ik er wel uit. Een We vliegende bezemsteel? Het zou wel erg zijn als ik dat ding niet te baas kon. Oef, ik heb dat vliegende huishoudspul onder controle. Trekken om op te stijgen, duwen om te dalen. Happy landings. Wat zal ik veel te vertellen hebben straks. Maar eerst ontmoet tante Sidonia nog een agent die denkt dat er bij haar een steekje los zit. Want wie neemt er heksen en vliegende bezem serieus? Juist, onze vrienden. Kinderen, we hebben de vliegende bezem van een heks ontdekt. Kom, jullie mogen meevliegen. Laten we naar Lambik en Jerom gaan. Goed, maar wat doen we met de auto? De weg is toch versperd. Die gaan we straks wel ophalen. De wagen van tante Sidonia staat nog bij de omgevallen boom. Het lijkt wel of er iemand in zit. De plaatselijke brandweer komt om de wegversperring op te ruimen. Als dat klaar is geven ze een seintje naar tante Sidonia's auto om door te rijden. De brandweermannen horen heel duidelijk een stem die antwoord geeft. Maar vreemd genoeg zien ze niemand in de auto. Alleen een vlieg. Ze willen de auto gaan wegslepen. Plotseling geeft de wagen gas en rijdt weg. De brandweermannen in grote verwarring achterlatend. "Rom, we hebben iets fantastisch ontdekt. Waar is Lambiek? Lambiek vandaag nog niet gezien. Loopt langs de straat te suffen. Nou, en in die put vonden we de heksenbezem. Je kunt ermee door de lucht vliegen. Goeiemop, mop. ha <laughs> Nee, het is echt... We zijn ermee hierheen gevlogen. Zo, zult me niet beetnemen. Auto staat achter het huis. Oh, machtig. Wie heeft onze wagen hierheen gereden? Niemand te zien. Alleen een vlieg. En die zal er geen hebben. Er gebeuren hier geheimzinnige dingen. Mopje, nu lang genoeg geduurd, hè? Jeroen, op mijn woord van eer. Wie heb je het toch zeker weten dat ik... Niemand let inmiddels op de vlieg die het huis binnendringt. Haha, mijn trouwe bezem. Eindelijk weer samen. Honderden jaren opgesloten. Nu gaan we ervan profiteren. De werkende mens leeft blijkbaar beter dan in mijn tijd. Als je me niet op mijn woord kunt geloven, dan zal ik het bewijzen. Geef me die bezem. Dan zal je eens wat zien. Kijk. Hè? Daar binnen, help! De heks staat binnen. Hemel, ze is weg. Maar ik zag het duidelijk. Wisken zijn altijd goede maatjes geweest, hè? Ben toch je beste vriend? Ja, Joramke. Vind je een lief meisje, vrolijk, verstandig, goedhartig? Oh, ja, Joramke. Maakt wel eens een grapje. Kan er dan om lachen, maar nu! Help! Helemaal, ik hoorde die vlieg om hulp roepen. Pas op, in de auto zat ook een vlieg. Eigenaardig. hoorde het ook. Insect bijna in plaswater verdronken. Als het nu eens de heks was, niet die opnieuw beginnen, heksen bestaan niet. waren. Oude wijven. Wie sprak daarover een oud wijf? Heb je mij al eens goed bekeken? Ik was de mooiste heks op alle sabbats, uren in het rond. Alle tovenaars stonden naar mijn hand en verklapten mijn grootste geheimen. Dat je nooit van mij hebt gehoord, verwondert me. Uh, met wie hebben wij de eer? Ach, vergat ik me voor te stellen. Amdameke is de naam. Kom, ga je gemakkelijk bij zitten. Ik zal jullie mijn verhaal vertellen. In de 15e eeuw werden heksen en tovenaars vervolgd. Ik werd veroordeeld om in een vergeeper te sterven. Maar sprak een toverformule uit om te ontsnappen. Ik vergiste mij echter en viel voor geen paar honderd jaar in slaap. Gelukkig heeft die bliksemstraal mij gewekt en nu zal je wat beleven. Ik kan me veranderen in alles wat je maar wil. Ik ga de gehele mensheid goedassen en sarren. Ik ken vele geheimen die de oorzaak zijn van menselijk leed. Ik ken zelfs het geheim van de zeven snaren. Judassen, sarren, zeven snaren. Wat bedoel je eigenlijk, Antanneke? Ik bedoel dat het voor jullie op aarde een heel gaat worden. Allemaal, <gül> allemaal onzin. ...kunt je niet eens zo klein maken. Oh, nee? <laughs> maar dan blijf je klein voor een paar uur. Wel, uh, wat zeg je ervan, sterke? Ik zeg, doos in, deksel erop als in de inmaakpot. Politie waarschuwen, heks gevangen. Natuurlijk gelooft de politie Jerooms verhaal niet. Onze vrienden besluiten daarom te wachten totdat Lambiek terug is. Antanneke zit veilig opgesloten in de glazen pot. Lambiek kuiert inmiddels nors door de stad. Hij stelt voorbijgangers een vraag... waar geen van de voorbijgangers het antwoord op weet... tot grote ergernis van Lambiek. Lambiek vraagt de mensen of ze weten... wat de zeven werken van barmhartigheid zijn. Dat zijn zeven regels... die rechtschapen mensen in acht moeten nemen om goed te leven... Lambiek vindt het heel erg dat men die zeven regels niet meer kent. Als hij thuiskomt, is hij er nog zo van bezeten dat hij nauwelijks oor heeft voor het fantastische verhaal over Antanneke. Tante Sidonia is daar nogal boos over en laat dat merken ook. Hou op met die vragen. Interesseer je liever voor die heks die de hele wereld ongelukkig dreigt te maken. Sidonia, jij hebt je gezicht zo vaak gepoederd. Dat je hersens onder een laag rijspoder zitten. Nu ben ik genoeg beledigd. Kom kinderen, we gaan naar huis. En die ingemaakte heks krijg je cadeau. Ook Jerom wordt door Lambiek lastiggevallen met de vraag naar de zeven werken van barmhartigheid. Maar ook Jerom scheept hem af. Maar Antanneke heeft vanuit haar glazen gevangenis alles gehoord. Ze komt uit een andere tijd toen iedereen de zeven werken van barmhartigheid nog uit het hoofd kon opdreunen. 1. de hongerige spijzen 2. Twee... de doostige loven 3. de maakten kleden 4. de vreemdelingen herbergen 5. de zieken bezoeken 6. de gevangenen gelussen en 7. de doden werven Ha! Eindelijk iemand die ze alle zuiven kent en is het nu niet droevig dat niemand merkt dat ze verdwenen zijn? Ja jongen, ja. maar dan moet je iemand zijn als jij. In zo van gevoelig, intelligent, vociaal. Ja, en ga zo maar door. Het is niet iedereen gegeven hè. Maar hem, heb je je wel eens afgevraagd? Waar die werken aan de onhechtigheid gebleven zijn, Lambiek? Nee, maar niemand beoefent ze nog. Ha, ah, je weet het. Dat komt zo. Een paar eeuw geleden maakte in Tevenaar de herp met de zeven snaren buit. Het was een wonderbaarlijke herp, Lambiek. Alleen als de wind de zeven snaren behoorde, beoefenden de mensen de zeven werken van barmrechtigheid. De, de boze toveraar verstopte de herp in een verre land. De zeven snaren speelden niet meer en de mensen banden de barmrechtigheid uit hun hord. Ze werden ongelukkig door, hard en egoïstisch. De duivel verklapte mij het geheim. Iedereen weet waar de zeven snaren zijn. Nou, als een intelligente jongen als ik ben, zul je het wel verklappen, hè, Antanneke? Natuurlijk, klappen en biek. Als je mij hier uitlaat. Oh, nee zeg. Dan verdwijn je en zullen de zeven snaren nooit meer tokkelen. Houd je me soms voor een kleine dommerik? Nee, Holland, dat wel voor een hele grote... Een hele grote geest, ja. Knap, verstandig, goedhartig, edel. Als je mij hier uitlaat, zal ik je vertellen waar de met de zee versnoren is. En wat jij de weldoener der mensheid. Ja, dat zien we nog wel. Dat knap en verstandig en zo. Daar ben ik van overtuigd. Oké, okay, maar eerst praten hè? Eerst de tekst voor wegnemen. Geen sprake ram. Spreek op, of ik zal je eens onder handen nemen. <kwijls> Allemachtig. Ze heeft zich weer in een vlieg veranderd. Kom hier, lelijke heks. Of ik maak van jou een spoedgeval voor het ziekenhuis. Hier. Een voorproefje van de herrie die ik ga schoppen. <lacht> Jullie zullen nog wat meemaken. Ik ga de harp met de snaren vernieden. De zeefewerkerlomwaardigheid zullen nooit meer beoefend worden. Verweld, dwazenlampiek. Iets gebeurd? Antanneke is gevlucht. Daar stuug het raam heen. Kijk, ze vliegt over de stad. Misschien beter zo. Niemand zou ons geloven. Kalm afwachten. Waar ga je heen, Lambiek? Ik ga de dus zeven werken van barmhartigheid beoefenen. Ik zal ervoor zijn. Lambiek slentert door de avond. Alleen maar denkend aan de zeven werken van barmhartigheid. Als hij langs een café komt, besluit hij de dorstigen te laven en spreekt een man aan, die zo te zien al te veel gelaafd is. Hij drinkt de man nog een biertje op... waarna deze dronken tegen de vlakte gaat. Vervolgens neemt hij zich voor de naakten te kleden. Als hij een beeldhouwwerk van een naakt meisje en een geit tegenkomt op zijn wandeling... trekt hij zijn jasje uit en doet dat het stenen meisje aan. Lambiek heeft echter helemaal niet in de gaten dat Antanneke hem gevolgd is en dit voorval aan wil grijpen om Lambiek flink last te bezorgen. Ze verandert zich snel in een zwarte kat, gaat naar twee agenten toe en zegt tegen de gezagsdienaren... dat er een vandaal in het park bezig is een kunstwerk te beschadigen. Een sprekende kat is voor de agenten een onbekend verschijnsel, net als een heks. Ze schrikken zich een hoedje, maar gaan toch een kijkje nemen in het park... Daar treffen ze inderdaad Lambiek aan, die op hen een enigszins verwarde, maar overigens onschuldige indruk maakt. Ze laten hem daarom gaan. Lambiek is alweer op weg naar zijn volgende werk van barmhartigheid. De hongerigen spijzen, ofwel te eten geven. In zijn ijver wil hij een juffrouw van een patatkraam een zakje patat aanbieden. Vervolgens wil hij de doden begraven en stapt een viswinkel binnen. Hij koopt een zoute haring, laat die inpakken in een sigarenkistje en is van plan de dode vis te gaan begraven in de tuin van tante Sidonia. Antanneke is hem, nog steeds in de gedaante van de zwarte kat, gevolgd en in een onbewaakt ogenblik eet zij de haring op die Lambiek net wilde begraven. Jij lelijke heksenkat, wacht maar tot ik je te pakken krijgt. Zeg je iets, Lambiekske? Wat voor een lawaai in mijn tuin. Hemel, de heks rolt Lambiek af. Hallo Jeroen, de heks tummert op Lambiek, kom vlug. Wij maken ruzie. Biek liet haar snappen. Moet zichzelf maar redden. Zo'n ijzeren. Vooruit. Dan maar met het zware kaliber op los. Antanneke heeft zich, bang voor Sidonia's geweer, opnieuw in een vlieg veranderd. Lambiek vertelt Sidonia wat Antanneke hem verteld heeft over de harp met de zeven snaren en dat Antanneke die harp wil gaan vernielen. Dat maakt Sidonia onmiddellijk weer strijdbaar. Wacht tot ik haar te pakken krijg. Wat gebeurt hier, tante? Pas op. Geef die spuit maar hier Sidonia En nu gaat Antanneke zich eens een uurtje amuseren Lambik, ga aan die tak hangen En doe of je een idiote aap bent Anders haal ik de trekker over Wat? Een edel en hoogstaand mens als ik? Zou een Ja, yeah, een vlugger! Toelambiek, voor jou is het een koud kunstje Ik ben een idiote aap ik En jij Sidonia, jij gaat die idiote aap ten huwelijk vragen De kinderen zijn mijn heilige Antanneke Ik ben tot alles bereid Maar dat nooit Tante, ik, ik weet dat het hard is Maar ze peutert met die spuit in mijn oor Arme kinderen. Ik moet het doen, maar werkelijk. Tante, maak van je hart een steen. Ze had de trek over. Zal ik de moed kunnen opbrengen? Moed. Lombiek. Ik heb de eer om uw hand. uw apenpoot te vragen. Maar. Maar. Kan het niet! Ei! Hey! Suske, zijn we dood? Helemaal niet, Wiske. Ze valt. Ze schoot te hoog. Nee, maar professor Barabas. Wat op tijd, haar. Jeroen is me komen halen. Ik heb haar een pijltje met een slaapmiddel in de hals geschoten. Ze zal lang slapen. Het was vreselijk, professor. Ik moest die aap uh, lambiek, ten huwelijk vragen. Het was bijna een ramp. Uh, Sidonia, je leeft boven je stand. Ik zou geweigerd hebben. Ja. Niet kibbelen. Wat doen we met de heks? Uh, dat is een buitenkantje voor de wetenschap. Breng haar naar mijn huis. Slapend zal zij naar waarheid al mijn vragen beantwoorden... En zullen wij eindelijk de waarheid weten over heksen en tovenaars. Antanneke, vertel me eens. Hoe ontstonden heksen en tovenaars? In mijn tijd schatkist ook altijd leeg. gegeerders vonden een oplossing. Verhoogden hun lichten andere zware belastingen op. De regering kocht wapens met het geld in plaats van mensen te helpen. Opstandigen werden vervolgd. Er kwamen bij elkaar op geheime vergaderingen. Ze al elkaar duistere kunsten en geheimen om aan de buil te ontsnappen. We van heksen en tovenaars. We werden van alles beschuldigd. Ook de vreedzame burgers begonnen ons te vrezen. <tie> Verbitterd sloegen we terug. Onze geen kennis werd alleen nog gebruikt om de wereld te schijnen en te plagen. Tovenaar stal de harp met de zeven snaren. Zonder deze harp geen werken van bramachtigheid mogelijk. Ik alleen. Weet waar, Antanneke? Waar zijn de zeven snaren? Hmm. Hmm. Huh. Hoe ben ik? Hoe lang heb ik geslapen? En, uh, wat heb ik gezegd? In je slaap heb je me alles verteld, Antanneke. Je zou me net zeggen. Waar zich de zeven snaren bevinden. Goed, professor. Geef me mijn bezem. Daarin is de kaart verborgen waarop de burcht waar de zeven snaren zich bevinden is aangeduid. Hier is je bezem. Oh ja, en dan moet je me dat vliegen ook eens verklaren. Want wij moderne geleerden nemen dat vliegen nogal met een korreltje zout, hoor. Hum, maak een ton dikke korrelzout van professor. Vaarwel, ik ga de harp met de zeven snaren van Wat is hier gebeurd? Uh, Antonneke is ontsnapt. Hoe kan een geleerd mens zo dwaas zijn? En de zeven snaren... Wetenschap zal wel het laatste woord hebben. Uh, heel juist, Grom. Kijk, met dit toestel kunnen we Antanneke overal volgen. Terwijl ze sliep, heb ik een zendertje in de hak van haar schoen gebouwd. Deze zendt regelmatig centjes uit die mijn toestel ontvangt. We kunnen haar steeds terugvinden. Ook als ze naar de burg vliegt waar de zeven snaren verborgen zijn. Ik kan niet mee... Maar jullie kunnen haar met de Gironef navliegen. In alle haast wordt de Gironef gecharterd voor de achtervolging van de heks. Wat is dat uh, voor een pak, uh, jongen? Nee, gekregen van de prof. Weet niet wat het is. Kan van pas komen. De We geklikken werkt prachtig. We moeten haar dicht op de hele zitten. We vliegen richting Ierland, uh, zo te zien. Antanneke bereikt op dat moment de kust van Ierland op haar vliegende bezemsteel. Geplaagd door mist, regen, mislukte toverformules en een kapotte bezemsteel moet ze verder lopen. In haar schoenzool zit nog steeds het zendertje verstopt. Aan boord van de Gironef spelen zich inmiddels wat huishoudelijke taferelen af. Er moet immers ook gegeten worden. De rolverdeling in het gezelschap van Suske en Wiske, Lambiek, Jerom en tante Sidonia... is niet helemaal naar de zin van Lambiek. En trouwens ook niet naar de zin van tante... die door Lambiek's toedoen een pan hete soep op haar hoofd krijgt. Inmiddels is Antanneke bij een oude vervallen burcht aangekomen. Ze probeert haar toverkracht uit op de grote houten poort... die daarna krakend uit haar voegen valt... Antanneke dwaalt door de verlaten burcht op zoek naar de harp met de zeven snaren. Ze herinnert zich dat Mac Monocle, de tovenaar, gezegd had dat er een geheime deur in de open haard verborgen was. Met een restje toverkracht vindt Antanneke die geheime deur en daalt af in een duistere gang. Die brengt haar bij de plaats waar de harp met de zeven snaren zou moeten staan... Maar die is verdwenen. Dat is kras. Wat zou hier in een paar honderd jaar gebeurd zijn? Ik ga verder zoeken. Huh? Verroest? Wat is dat nou weer? Kijk eens, daar heb je die hele bende. Hoe komen die hier? Ik moet me snel verbergen. Dat heeft weinig nut. Nu onze vrienden haar zo dicht op het spoor zijn... ...geleid door de verklikker. Wel dom dat Wiske hardop zegt dat ze Antanneke zullen vinden door de verklikker in haar schoen. De heks doet haar schoen uit, verstopt die in een kist en brengt zo onze vrienden op een dwaalspoor. Verklikker niet meer nodig. Heks is ons te slim afgeweest. Kijk hier, een geheime gang, jongens. Hier heeft Harp gestaan. Heks zeker al mee weg... Hemmo, we zitten opgesloten. <lacht> ik heb ze allemaal opgesloten. Zo, en ik kan. Vertel me nu maar vlug waar de harp met de zeven verslagen is. Lampiek! je dus zal me niet geloven, maar ze is weg. Mick Monoko, de dovenaar, verborg verborgen in een geheime plaats. Maak, maak, die deur maar met een poespasje open. We zullen eens kijken. Antanneke maakt Lambiek tijdelijk onschadelijk door een klap met een ketelijzer en ontsnapt weer. Maar aan de andere kant van de gesloten geheime deur... ...draait Jerome er zijn hand niet voor om om die deur eens eventjes open te maken. Het is duidelijk dat onze vrienden zelf de harp moeten gaan zoeken in de grote burcht. Maar eerst moeten ze de heks vinden, die hun steeds zo dwars zit. Antanneke heeft zich inmiddels weer klein gemaakt om zich beter te kunnen verstoppen. Jeroen ziet dat, vangt haar en sluit haar op in een aardempot. Antanneke, als je er enig vermoeden van hebt waar de grap is, laten we je vrij. Ik weet het niet. Er moet je iets gebeurd zijn. Wat een lepnelukkel, daar gaat alles aan. Ging verborgen. Je begrijpt toch dat ik de harp een lang vernietigd had als ik wist waar ze was. Dat lijkt me logisch. We zouden in het verleden terug moeten gaan om te weten waar die tovenaar de harp verborgen heeft. Kan, kan. Profpak meegegeven is miniatuur machine. Zelf in elkaar knutselen. Materiaal een gironef. Prachtig. We keren terug naar de tijd toen de tovenaar hier woonde... en proberen te achterhalen waar hij met de haren bleef. In alle bedrijvigheid valt de pot waarin Antannik is opgesloten op de grond. Het deksel gaat los en de heks ontsnapt voor de zoveelste keer. Tante Sidonia ontdekt dit pas als Suske en Wiske net met de teletijdmachine overgeflitst zijn... Naar het Ierland van de 16e eeuw zou Antanneke ook. Oef, we zijn in het Ierland van de 16e eeuw aangeland, Wiske. Ja, maar een heel eind van de beurt vandaan, waar Macmanockel woont. Jeetje, dat is Macmanockel, de man die wij zoeken. Kunnen wij u soms helpen, meneer? Natuurlijk, vreemdelingen. Waar komen jullie vandaan? Oh, van heel, heel ver. Waar kunnen we u heen brengen? Daar boven is mijn burcht. Ik zal jullie belonen. Fijn, zo komen we meteen in de burcht. Onderweg naar de burcht vertelt MacMonockel dat hij zijn grote liefde Antanneke verloren heeft door de heksenvervolging. Dat hij zelf een tovenaar is... en dat hij om zich te wreken de harp met de zeven snaren verborgen heeft. En dat, zoals we al weten de zeven werken van barmhartigheid niet meer beoefend kunnen worden als de harp vernietigd wordt. Hij weet niet dat Tanneke nog leeft en dat wij hier zijn om de harp te redden. Dat hmm, was lekker. Ga nu maar naar je kamers en blijf daar, want ik krijg vannacht geheimzinnig bezoek. Suske, wij moeten die geheimzinnige bezoeker in het oog houden. We zullen onbeurten de wacht houden. Terwijl Wiske slaapt huurt Suske gespannen door het raam... en omstreeks middernacht wordt zijn geduld beloond. Een duistere gedaante vliegt op een bezem om de burcht... landt achter het woonhuis en stapt haastig naar binnen. Na een klein misverstandje bij de deur... begroet met Monokkel de grootmeester van de Orde der Tovenaars... want die is het. Beide heren weten niet... Dat ze worden afgeluisterd door susken en Wiske. De grootmeester doet eerst vriendelijk tegen Macmonockel. Maar al gauw horen onze vrienden dat hij gekomen is om Macmonockel te dwingen de harp met de zeven snaren te vernielen. Macmonockel haalt de harp uit de schuilplaats achter de haard vandaan. Maar hij kan het onmogelijk over zijn hart verkrijgen de harp met een bijl aan gruzelementen te slaan. De grootmeester beschuldigt MacMonokkel ervan week geworden te zijn door het verlies van zijn geliefde Antalke. MacMonokkel krijgt drie dagen de tijd de harp te vernietigen, anders is hij zijn toverkracht kwijt. Dat is natuurlijk een ramp voor een tovenaar. En MacMonokkel besluit dan ook de harp te vernietigen. Als hij op het punt staat toe te slaan, stormen Suske en Wiske de kamer binnen om de harp te redden. Dat lukt op het nippertje. En terwijl Suske de harp in veiligheid brengt en Mac Monocle tijdelijk buiten de westen ligt, gaat Wiske op zoek naar een hapje eten. Eerst een stukje eten. Ik heb een geweldige honger gekregen. Oh, de provisiekast is leeg. Gelukkig heb ik op mijn kamer nog de boterhammen die tante Sidonia me heeft meegegeven. Het zullen wel boterhammen met ham of kaas zijn. En als het in ziet anders was, Wiske? Hé? Huh? Is het de boterham met ham? Of die met Casie spreekt. Ik kwam tussen de mee gevlogen. Suske, Suske. Antaneke is meegekomen. Nee, ja, wat... nee, hoor. Je wilt de boterhammen weer alleen opeten, hè? Kom ook! Hemel, als Antanneke met haar, haar op ontsnapt, is alles verloren. Als ze buiten maar niet in die afgrond valt. Een sierlijke sprong over de afgrond en... ...de hart sprokkelt af. Antanneke heeft de harp losgelaten. Waar ziet het instrument heen? Jackie, verdwenen achter de horizon. Kom, Wiske. Antanneke is er goed afgekomen. In de burg staat nog een vliegende bezem. Daarmee gaan we de harp zoeken. Oké, okay, zuske. Ai, de bezem vliegt maar op halve kracht. We zeven net iets boven de grond. In de buurt zwerft de bende van Black Soul, De struikrover die al lang op de harp loert. Hij weet dat ze kostbaar is. Na een wilde achtervolging ontsnappen Suske en Wiske aan de bende. Tenminste, dat denken ze. Als ze in de verte de harp bovenop een stenen hut zien liggen, denken ze dat er niets meer mis kan gaan. Op dat moment schiet Blexel van een afstand de vliegende bezem van Suske en Wiske in brand. Maar ongelukkiger kon de plaats niet gekozen zijn. De brandende bezem laat de stenen hut, het kruidmagazijn van de roversbende, de lucht invliegen. De harp! Ze vliegt door de wolken! Oef, de rovers zijn weg, Wiske? Ja, een harp ook. Verdwenen in de wolken. Ze zal wel een stukken gevlogen zijn. Laten we maar teruggaan naar de burcht. Inmiddels hebben MacMonokkel en Antanneke elkaar gevonden in de burcht. Antanneke, eindelijk samen na zoveel jaren. Ja, wat heerlijk, MacMonokkeltje. Maar ik vrees dat ik mijn toverkracht kwijt ben. De grootmeester dreigde mij ook met het wegnemen van mijn toverkracht. Ik zal het meteen uittesten. Tafeltje, dijkje. Gebraden, kip en soep. De hart moet vernield zijn. Ik kan nog toveren. Auw! tegen mijn hoofd. Was dat een ongeluk? Ben ik mijn toverkracht kwijt? Is de hart nou vernield of niet? Wij zijn van niet zeker aan, Tanneke. Jakkes! We zullen altijd in twijfel moeten leven. En dat net nu we elkaar weer gevonden hebben. Inmiddels probeert Lambiek, Suske en Wiske terug te flitsen naar het heden, maar de kleine teletijdmachine is stuk gegaan. En Jeroen gaat met de Gironef de grote teletijdmachine ophalen. Dat duurt even, want Jeroen moet helemaal van Ierland naar Vlaanderen vliegen. Ondertussen gaat een paar honderd jaar terug het avontuur heel spannend worden. Black Soul heeft de burcht belegerd. Black Soul kan het niet verkroppen dat de harp hem ontsnapt is. Hier, neem deze wapens. Jullie zullen ondervinden vinden wat dat betekent Black Soul, dat dwarsbomen. Pas op, ze stormen naar binnen. Wacht, ik laat het stormhek neer. Maar Black Soul staat al binnen in de burcht. Wiske probeert hem door een poort te lokken... maar Suske en Mec hem opwachten en proberen onschadelijk te maken. Dit mislukt jammerlijk. Suske en Mec slaan elkaar per ongeluk buiten Westen... en Wiske valt in handen van Black Soul, die haar wil dwingen het stormhek weer te openen. Maar dan komt plotseling Antanneke ten tonele... ...die Black Soul met één rake klap uitschakelt. Antanneke, je hebt me verlost! Mwah. Maar buiten staan de rovers op het punt met hun kanon het stormhek aan diggelen te schieten. Halt! Schiet niet! Black Soul is onze gevangenen! Antanneke en Mac Monocle verzorgen de gevangenen. Wij houden de rovers op afstand. We moeten hen van het kanon weghouden, Rieske. Hé, hey, Antanneke! Waar ga je heen met het eten? Onze gevangen bezoeken. Hij heeft honger en dorst en zich stiek. Hier, like zo. So. Trek deze kleren aan. Als wij een vreemdeling herbergen, doen wij het goed. En wat moet je met de schoppen, Tanneke? Deze arme muis is in de ontproefing gebleven. Ik ga haar begraven. Alle machtig zuske? Heb je dat allemaal gehoord? Ja, Wiske. Antanneke en Meg Monocle hebben onbewust de zeven werken van barmhartigheid beoefend. Dat betekent dat de hart met de zeven snaren niet vernield is? Naar beneden, Wiske. Het Stormek is stuk geschoten. We moeten de rovers tegenhouden. Ik voel me veel beter. Goed gegeten, gedronken, gekweekt. Ik... Tegen uh... mannen beveil zich terug te trekken, Black Soul. Uh, zo dadelijk, Meg. Nadat nou, ze je berucht geblenderd hebben. Je zult niks vinden, Black Soul. We hadden alleen onze toverkracht. En die zijn we kwijt omdat we verliefd werden. Hè? Antanneke? Ja, onzin. Wat onzin? Wil die tover die kostbare harp daarvoor voorschijn of... Helaas! Nee, vermoedelijk is onze schuld verliefd. Nee, Zee, Jullie hebben barmhartigheid getoond aan die schelm. Zonder de harp kon dat niet. Alleen weten we niet waar ze heen gevlogen is. Er ontstaat een hevig wapengekletter als de rovers naar binnen stormen. Inmiddels is Jeroen teruggekomen met de teletijdmachine en laat zich samen met Lambiek overflitsen naar het verleden. Daar vallen ze midden in de strijd en beslissen deze op karakteristieke wijze in eigen voordeel. Het spijt ons dat de harp verloren ging. Maar we zijn nu geen toekomst. De onze grootmeester zal ons naar het rijk der legende verbannen om latere schrijvers gelegenheid te geven vrees aan sprookjes te schrijven. Kinderen in onze tijd banger voor dwaze automobilisten. Puh, al dat gedoe voor niks. De harp weg. Geen werken van barmhartigheid meer. Puh. De grootmeester komt inderdaad met Monocle en Antanneke weghalen op zijn vliegende bezem. De teletijdmachine flitst even later onze vrienden terug naar het heden. Vrolijk zijn ze niet na hun avontuur. Dat naar hun idee niets opleverde. En toch is de haard met de zeven snaren niet kapot. Stil jongens, de radio. Het experiment waarbij een Russische en Amerikaanse satelliet aan elkaar gekoppeld werden, is geslaagd. De scènes die de satellieten uitzenden ...worden alleen gestoord door onverklaarbare, zachte muziek. Hoera! Wij alleen weten wat het is en voortaan zal heel de wereld het horen!